In de Randstad staan files op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Gouda en Blijswijk 5 kilometer door een aanrijding, daar zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Europoort, voor de afrit Brielen 7. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Leuze-Zuid en het knooppunt Hoevelaken 4 kilometer door een aanrijding, daar is de linker rijstrook dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Kaagdorp en Voorhout 6. En 57 Rotterdam richting Oudorp, tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 3. En 201 uit richting Zandvoort voor Zandvoort 5 en 203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Uitgeest en Castricum 3 en op de N220 Maasluis richting Hoek van Holland tussen de aansluiting met de A20 en Sravenzanden 4 kilometer Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben jij de artiest Toets je snelheid slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland Leef je lekker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 Ja, doe maar. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We zijn er weer. In Hotel Hoogland. Hotel Hoogland. Heel gezellig. Ja. Met uh, Daan aan de knoppen. Ja. En uh, Tom, Tom bij de aan koffie. de koffie. En uh, Don naast mij. En Irene naast mij. Gezellig. En we hebben uh, onze gasten nog steeds bij ons zitten. Die uh, in het vorige uur met ons gesproken heeft. Ja. Dat is uh, Jan Romme. En die vertelt over... Uh, de. Ombudsman voor ouderen mag. Ik ja, dat zijn het zeggen? oudere fonds het en zijn fonds activiteiten. En zijn activiteiten. En Daarna gaan we nog even praten met uh, de familie Berenpoot, Johan en Wilma, over het. Concert wat morgen plaatsvindt in de protestantse kerk. En daarna komt uh, Ieper Brune vertellen over het mannenkoor wat 30 jaar bestaat en de geschiedenis een beetje en hoe dat uh, uh, jubileumconcert eruit gaat zien. We sluiten wel heel cultureel af. Ja, we zijn vreselijk ja, cultureel vandaag. Maar goed, met Jan verder. En, en uh, we hadden het even over de mensen rondom zo uh, de ouderen. Uh, er is ook een hele golf geweest, Jan, van mensen die in, in de vlut gingen. Dus relatief ja. jong. Stopte met werken. Dat zal straks niet meer zo zijn. Uh, bedoel je daar ook die groep mee die, die steeds meer naar ouderen kijkt en met ouderen wat gaat doen? Want ik, kan, ik weet dat toen ik stopte met werken. denk ik, nou ik wil toch nog wel wat doen. En ik ben de belbus gaan rijden. Kijk. Die vooral op, op, op ouderen gericht ja, tuurlijk. was. Uh, tuurlijk. Uh, dat soort mensen komen jullie ook tegen in de praktijk veel? Nou ja, er zijn uh, heel wat ouderen die zijn actief uh, voor andere ouderen en dat is uh, dat vinden we heel erg mooi, maar uh, ja, de FUT is al lang niet meer hoor ik, nee, nee, ik denk nee, dat ik. de FUT uh, zo een jaar of twintig wel uh, uh, achter ons ligt en die mensen uh, ja, die toen de grote vrijheid hadden natuurlijk ja. uh, om vrijwilligerswerk te doen. Ja, die worden zelfs nu ook erg oud. Uh, de ouderen, die, de mensen die niet pensioneren, ja, dat schuift toch echt steeds meer op richting 65. Uh, ik geloof dat het gemiddelde op het ogenblik nog iets rond, rond de 63 ligt maar dat schuift er heel snel op naar die 65 simpelweg omdat het ons financieel moeilijk wordt gemaakt om vroeger uit te stappen ja. um, en straks moeten we tot 68 door blijven werken, nou die mensen die zijn ook al wat ouder en ik denk niet meer dat die mensen zo uh, erg bereid zullen zijn om veel vrijwilligerswerk te doen. Maar dat is omdat ze dan al zo lang gewerkt hebben, die, Precies. die hebben iets van Precies. ik heb mijn portie gedaan en laat mij nu ja. maar genieten en ik wil ja. niet meer voor een ander. Je andere... ziet dus ook in de, de mantelzorgorganisatie Metso uh, ja, die die maakt zich ernstig zorgen over het aantal mantelzorgers uh, dat er momenteel is. Want je ziet dat dat heel erg zakt. Ja. Um, dus je, we moeten het wel hebben van de jonge uh, vrijwilligers. Maar die willen wel. Maar hebben ook vaak geen tijd omdat ze een gezinnetje hebben. Omdat we allemaal hard moeten werken. Uh, we werken ook met z'n tweeën. Uh, ja. En ja. Hè, dat zijn allemaal uh, maatschappelijke tendensen. Waarom het, uh, hoe het steeds moeilijker wordt voor mensen om aan andere mensen hulp te verschaffen. Ondanks het feit dat iedereen het best wel wil. I oh. Ja, dat klopt. Die maar er, er zijn ook best heel veel ouderen. En dan, dan praat ik echt over ouderen. Ik, ik, toevallig ken ik er een paar die dan zeg maar rond de tachtig zijn. En die dus als vrijwilliger in het ziekenhuis of in een bejaardenhuis werken. En het dan over die oude mensen hebben waar ze naartoe gaan. Ja. Ja. Maar dat ja. zijn dus die sterke uh, ouderen die dus nog steeds uh, doorgaan met hun uh, vrijwilligerswerk. Vind ik wel leuk. Op. Let maar op. Ouderdom is altijd 15 jaar van je verwijderd. Hoe oud je ook wordt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, ja, overigens is het wel zo. Er is wetenschappelijk bewezen door twee zeer vooraanstaande professoren op het gebied van, van eenzaamheid, die al jaren eenzaamheid onderzoeken, dat vrijwilligerswerk de beste methode is om niet eenzaam niet te zijn. Eenzaam te zijn. Nee, het... Dus iedereen die eenzaam is kan het van harte aanbevelen, ga iets doen voor een ander. Ja want wat gebeurt er dan? Je gaat je eenzaamheid niet op jezelf betrekken, maar je betrekt het eigenlijk op iemand anders die het nog een stukje slechter heeft. het ja, kan altijd slechter. Precies, en dan vind je dat je zelf er eigenlijk nog wel best wel goed bij zit. Jan, we hebben het gehad over een aantal facetten van, van waar jullie bewegen. Uh... Het financiële deel, activiteiten financieren, de vrijwilligers, maar er is ook een ombudsfunctie. Ja. Wat, wat houdt die in? Nou ja, hoe is dat gekomen? Ik ben een, drie jaar geleden moest mijn vader acuut een verpleeg thuis En Die woonde, zoals de meeste ouderen, hele lange tijd zelfstandig thuis. Mijn moeder is al jaren geleden overleden. Uh, maar de man werd ernstig ziek, moest een verpleeghuis in. En ik moet tot mijn schande bekennen dat ik als directeur van het Nationaal Fonds absoluut niet wist hoe ik dat nou moest regelen. Uh, gelukkig heb ik uh, hele goede medewerkers die dat precies weten, dus ik kwam er ook wel snel achter. Maar als je dat nou niet hebt, dan kom je er niet zo snel achter. Uh, ik moet ook zeggen dat ik uh, toen in een ongelooflijk stroperig bureaucratisch circuit uh, terecht kwam. Uh, om dat ook allemaal uh, te regelen. En ik heb ook een beetje misgeven gemaakt van het feit dat ik directeur was ik van het Nationaal Fonds, eerlijk gezegd, voor mijn oude vader. Uh, maar goed, um, dat heeft me eigenlijk op het idee gebracht van ja, er is wel, er zijn wel veel goede dingen, maar mensen weten de weg niet. Uh, en mensen moeten er echt bij geholpen worden. Als ik geholpen moet worden, moeten anderen zeker geholpen worden. Dus dat was voor mij de aanleiding. En er is in Nederland heel veel voor oudere mensen. Heel veel goede dingen Je voor, moet voor, voor weten oudere mensen. Te niemand reden te vinden. De ja. ouderen kunnen het niet vinden. Ze kunnen ook vaak niet met, eh, met, met, met de computer overweg zitten. Niet op internet. Eh, maar de kinderen hebben ook de grootste moeite om het te vinden. Dus dat was eigenlijk de, de allereerste aanleiding eh, waarom we die ouderenombudsman starten. Er was nog geen ouderenombudsman. Dat was ook eigenlijk eh, belachelijk, want er is wel een nationale ombudsman. Ja, want dat vraag ik me dus inderdaad af. He, he, hebben die dat nooit uh, bedacht uh, dat ze dat moesten nou, afsplitsen of dat dat moest komen? Ik heb uh, binnenkort met uh, meneer Brenningmeijer de nationale ombudsman die belde mij natuurlijk gelijk op toen we het lanceerden een gesprek en ja ik, dat zal een van mijn eerste vragen zijn waarom zijn jullie niet gestart ja. want het is eigenlijk schandalig dat voor zo'n grote doelgroep uh, er niet een aparte ombudsman is terwijl er wel in die doelgroep heel heel veel problemen ja. zijn op allerlei vlak en dat merken we nu met de oude maar dat was dus de eerste reden waarom we zijn gestart vindbaarheid van alle goede voorzieningen die er ja. zijn in Nederland en het doorgeleid ...van mensen naar die goede voorzieningen. Als we naar een bepaalde instantie doorgeleiden... ...dan uh, controleren wij ook of deze mensen goed geholpen zijn. Als ze niet goed geholpen zijn, praten we met die instantie. En als daar een rode draad in zit, dan zoeken wij de media op... ...wat altijd buitengewoon effectief is. Ja, ja even over die media. <coughs> Liggen daar connecties met Omroep Max... Uh, een pijnlijk punt op het ogenblik Oeh. Oeh. Uh, want Ombrand Max had dit zelf willen starten uh, maar daar hebben wij een, uh, voorlopig een, althans een stokje voor gestoken, maar ik ben uh, druk uh, in de weer met Jan Slachter om te kijken of we daar uh, ja, wel samenwerking zijn. mogelijk zijn tuurlijk, wij, dat hopen wij ook van harte dat uh, we daar goed in kunnen samenwerken maar uh, nou ja goed, dat, dat weet ik niet, dat, uh, want het is wel erg uh, het wordt, wordt door Max uh, vrij hoog opgespeeld, uh, maar er zijn nog andere omroepen natuurlijk, die daar ook graag in willen stappen. Maar nog even, die ouderen er zijn twee andere belangrijke redenen... ...die ik toch genoemd wil hebben waarom we dat zijn gestart. Er wordt natuurlijk op het ogenblik heel veel bezuinigd. Er wordt ook heel veel over de hoofd van ouderen heen besloten. Terwijl de ouderen zelf nauwelijks een stem laten horen... ...hebben daar ook geen zin meer in, zijn te oud. Maar het wordt, ze worden wel hard geraakt in hun portemonnee. Ja. Wij willen heel graag uh, dat die ouderen ons ook benaderen als hun iets niet zint. Uh, als er weer een overheidsmaatregel is die hun treft. Uh, want dan kunnen wij die stemmen bundelen. En kunnen wij dan natuurlijk ook weer de media zoeken. En we zien dan, uh, dat wij zitten niet zo in een vergadercircuit. Zodra we de media zoeken, dan komen er vrijwel gelijk komen de, kamer, de Kamervragen gesteld. En komt bij de, de desbetreffende de bewindse man of vrouw terecht. En dat is heel effectief. De oudere partij, is daar iets... Uh mee uh, te doen. Uh, misschien in de toekomst wel. Uh, het is nog, we zijn nog maar anderhalf maand in de lucht. natuurlijk ook, uh, we zitten midden in vakantietijd, maar ongetwijfeld gaan we die oude partij ook uh, tegenkomen. Als de mensen uh, straks uh, een zetel hebben in de kamer, ja, want dat maar, was kijk, wel dat spannend. Is natuurlijk wel iets. De, eerste kamer wel. Daar, als als daar zij uh, uh, hoe, hoe meer uh, mensen zeg maar, zich bewust zijn van het uh, nut van een, van een partij die dus het belang van de ouderen uh, voor zich heeft, hè? Ja. De, hoe, hoe meer zo'n partij uh, iets kan Noem, want als inderdaad, stel je voor dat Amas straks, al die ouderen en wij, ik ben ook van dezelfde generatie als, als ja. jij bent als die dus Amas zeggen van nou, die oudere partij die moet dat voor mij gaan doen en die moeten onze stemmen verwoorden nou dan kunnen ze er volgens mij niet meer omheen zo is dat, in Amerika, ik kom net uit Washington, daar is een net zo'n organisatie als wij, alleen zijn vele malen groter, zij hebben 40 miljoen leden, ouderen en um, op een hoeveelheid van? Nou, percentage? Ik, weet hoe, ik weet niet hoeveel mensen er in Amerika zitten. Maar het is in ieder geval 40 miljoen oudere dat is het, mensen. Dat is veel. Allemaal trouwe stemmers. Ze stemmen allemaal. Daar houden presidenten in presidentsverkiezingen ernstig rekening mee met ja, uh, zo'n grote groep. Dat moet hier ook komen, vind en ik. En dat zou hier ook uh, heel goed kunnen komen. Een derde reden waarom uh, wij ook zijn gestart met die ombudsman is dat wij worden wel heel erg veel benaderd uh, voor allerlei mistoestanden in woonzorgcomplexen. Uh, waar ouderen worden gepest of mishandeld. Of uh, allemaal wantoestanden, uh, ook op het gebied uh, uh, van financiën, dat de ouderen worden opgelicht. Nou, vaak is men bang om. Het, uh, ...om het ter sprake te stellen... ...in het woonzorgcomplex zelf... ...bang om... Uh... ...reprecise. Re re ja. ja. uh, uh, kinderen zijn ook bang uh, voor repressies. Uh, want uh, zodra ze de deur misschien achter zich dicht hebben gegooid... Wordt, het, uh, nog, ...wordt vader of moeder nog ernstiger behandeld. Gelukkig komt het niet uh, zoveel voor, moet ik zeggen. Maar het komt wel voor. En wij worden daar ook uh, vaak voor benaderd. Nou, oude zijn ook daarvoor... Uh, als... Maar wat kun je dan concreet uh, doen op zo'n moment? Oh ja, kijk, het is het toch is... heel lastig lijkt me. Ik zal zeggen, zodra we een telefoontje naar een woonzorgcomplex uh, uh, plegen daarover. Uh, en als men weet dat we het in de picture hebben. Dan wordt er wel degelijk iets mee gedaan ja. hoor. In positieve zin. Nou ja, Het is natuurlijk heel goed dat ze jullie serieus nemen. Hè? Want het is natuurlijk ja. heel belangrijk. Ja, en, en nogmaals. Kijk, ze weten dat als, het, uh, als we niet serieus worden genomen. Dat ook de media daar bovenop springen. Want ja, iedereen, dat is ook helemaal terecht, iedereen vindt het natuurlijk vreselijk dat, dat zo'n kwetsbare groep mensen, uh, ja, dat die mishandeld worden. Dat doe je gewoon niet. kan niet. Nee. Het kan gewoon niet. Nee. We zijn zo'n beetje aan de tijd. Is, is er iets wat we niet gevraagd hebben? Wat je eigenlijk ja. nog graag zou willen weten? Wat ben je zeggen? nog kwijt? We nou, hebben bijna eigenlijk... alles gebedek, gedekt, ja. dacht ik maar. Ik zou zeggen, van, uh, bel de op als er, uh, ouderen ombudsman op als ze problemen hebben. Of uh, informatie willen hebben over uh, waar ze moeten wezen. Geldt ook voor de kinderen. Het is een heel mooi nummer. 0900 60 80 100. Nou, dat is nou, geweldig. En is er ook nog 100? proberen waar we, we allemaal te worden. Dus. Ja, ja, de website, website uh, spreekt voor zich, is uh, www.ouderenombudsman.nl. Nou. Ah, Oké. Okay. En uh, wil je dat uh, nog een keer op een andere manier benaderen? We hebben een oudere organisatie, ook in Zandvoort Plus. Met een oudere werker, die zal ongetwijfeld op de hoogte okay. zijn van uh, de manier om jullie te benaderen als uh, van de is. Heel erg bedankt voor je komst. Dankjewel. Het was leuk. Ja, een dikke onderwerp. Ja, ja, ik het heel interessant onderwerp. Uh, en de, dus, uh, en weet, het wordt steeds belangrijker. Dus wie weet kunnen we er nog een keer over praten. Ja, Oké. Okay. <laughs> Fijne en, dag. Uh, wij gaan door. Uh, Eerst even wat rustig zitten. Nadenken over al die dingen. Ja. Aan de haven. Auto's, Auto's Wedding. wedding. <laughs> Sitting on the dock of the bay. Sitting in the morning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 My bones And this loneliness Won't leave me alone Listen 2,000 miles I roam Just to make this Dark my home Now I'm just gonna sit At the dock of the bay Watching the tide Roll away Ooh I'm Sitting on the dock of the bay Ja, Sitting on the Dog of the Bay, een klassieker. Heerlijk was die. Ah. En laten we nou over klassieke concerts gaan ah, praten. Ja. Bij ons zit Johan Berenpoot. Goedemorgen, Johan. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Welkom. We gaan het over zondag hebben. Over ja? Dat bijzondere ja? concert dat ja? komt. Ja, ja? ja? ja? ja? dat... Uh... Of het bijzonder wordt, kan ik ook pas na afloop zeggen. Maar de basis de is heel goed. goed. De vooruitzichten zijn heel goed. Want we krijgen vier, uh, ik mag wel zeggen... ...te naar de foto op hun website... Uh, ...vrij uitziende dames. Dat die, is al uh, ja, wel gewonnen. Het oog wil ook wat. Maar, maar uh, wat het voornaamste natuurlijk is... Uh, ...muzikaal ze, zijn ja. ze heel goed onderlegd. Uh, ervaren. Ze Hoe, hebben ook een leuke naam trouwens, het concert. Ik heb je zo graag. Ja, ik heb je zo graag. Nou. Ja, ja, ja. En dat slaat erop, en dat is ook wel een leuk onderdeel morgen... ...dat zij tussen de stukken die ze spelen door gedeeltes van liefdesbrieven voorlezen. Niet van henzelf. Oh. Zou minder interessant zijn misschien, maar van meneer Bach en van meneer Beethoven. Ach. En... Uh... Nou, dan moet ik zeggen, meneer Beethoven, keek nooit zo vrolijk uit zijn ogen als je die afbeeldingen moet geloven. Maar, dat kan mooi schrijven. Eh, nou, dat hoop ik. ik. Ik ken die brieven niet, maar ik ben zeer benieuwd. Maar ik bedoel maar te zeggen, het is een afwisseling tussen het programma. Ja. Ze maken er werk van ja. en ze geven ook toelichting op de stukken die ze uitvoeren. En ze brengen ook teksten van, van uh, stukken, van aria's en dergelijke mee, dat de... Toehoorders ook mee kunnen lezen. Ja, als het in het Italiaans is, heeft dat weinig zin. Maar goed. Ja. Ze, ik wil maar zeggen dat ze zeer professioneel bezig zijn. En ja. Het heeft een educatief tintje ook. Het, het. Nou, hierdoor, want kijk, ik bedoel, wij, wij vinden het altijd fijn als mensen die komen optreden er ook iets bij willen vertellen. Ja. Hè? Zoals we hebben al vaker de Haarlemse muziekkamer gehad, hè? onder leiding van André Kaart. Oh ja. een ja. man van in de tachtig. Ja, ja. en vertelt heel boeiend. Ja. Nou, precies. Klopt, die en, en de mensen vinden dat prachtig. En je weet dan tenminste iets over dat stuk wat gaat komen. Hij kan zeggen, nou, let daar eens op. Of het, hè? Nou, en dat maakt onze concerten, die toch voor een deel ook een educatief karakter hebben. Ja. Wij willen de mensen ...kennis laten maken met klassieke muziek. Te of, muziek. Of, of er meer van te weten laten komen. Nou, dat past er precies in. Ja. En deze dames, het zijn allemaal zo'n beetje dertigers. Ik geloof dat de oudste 38 is. En, uh, die dus voor hebben voor jonge mensen ook... is het ook gezellig. Om ja, te ja, zeker. Ja. Ja, sowieso hoor. Uh, ja, nee, uh, en de samenstelling van het kwartet is natuurlijk... <laughs> ...vind ik persoonlijk een beetje merkwaardig. Want ja. er is een zangeres, dat is een sopraan... Die trouwens ook orgel speelt. Maar dat doet ze dan morgen niet. Maar ze is ook in een kerk ergens in Dingsprolo, meen ik. Is Zorginist. ze organiste. Dus ze zijn ook nog veelzijdig. En dan heb je een trompet. Een dame en, die trompet speelt. Een, een dame die trompet speelt. Ja, ja. Maar, we kennen Saskia La natuurlijk ja, ook uit precies. de jazz scene. Dus dat is nee, niet maar zo. Is <laughs> maar ja, in een cello. setting is dat wel. Uh, ja, en een cello. Ja, ja. En dan een orgel. En, ja. Daar zijn wij ook heel blij mee. Want op één stuk na uh, wordt dat orgel bij alle uitvoeringen gebruikt. Ja. Dat mooie, fraaie knipscheerorgel. knipscheerorgel wat... Prachtig klinkt bij ons in de kerk. Ja. Dus daar kunnen we ook wel eens van genieten. Dat grote orgel? Ja, dat, dat grote wat een orgel. paar jaar geleden ook voor een, heel veel, voor veel, veel geld heel veel is gerestaureerd. En het ja. echt schitterend uitziet. Ja. Maar ook een mooie klank heeft. Die ja. goed in de kerk ja, tot uitkomt. De, de akoestiek uit is daar natuurlijk ook. Uh, ja, de akoestiek is prachtig. prachtig. Dat roept iedereen die hier optreedt. Die vindt het heel mooi. Ja, we het, hebben er ook gezongen uh, met ons koor. Maar het is, uh, het is heerlijk ja, om, uh, om te zingen ja, daar. Ja, ja zeker. Het concert is eigenlijk een beetje in twee delen geknipt. gezien qua componisten? Ja. Ja, ja, voor de pauze is het, uh, het oude muziek. Ja. Nou, oude tussen aanhalingstekens, maar het is dus meer ba barok, uh, vanaf Bach ja. uh, naar later. Maar dat is allemaal nog de Bach-periode, zeg maar, tuss tussen Bach en Mozart. Ja. Hè? En, uh, nou ja, de Handel, die kennen we natuurlijk allemaal wel van de, de bottom music en de arrival of the king or the of queen of Chiba en, nou ja, noem maar op. Ja. Hè? Dus, uh, nee, dat is lekker uh, in het gehoor liggende muziek. Daar hoef je je niet voor in te spannen. Ja. Moeten we ook Nee, niet doen. is het koel in de kerk? Ja, nodig, in hè? de kerk blijft de temperatuur altijd redelijk hoor. heerlijk, ja. he? dus iedereen die het een beetje warm heeft, die kan ik van harte aanbevelen ja. om een paar uur heerlijk koel Rettige warme muziek ja. te komen luisteren ja, precies, in de kerk. precies. Ja. Ja, dan raak je niet overvreden van die muziek, <laughs> maar je geniet ervan. En de temperatuur in de kerk is prima. En, en is na prima. de pauze wat modernere componisten? Ja. Ja. ja, die leven ook bijna nog allemaal. Hè? Okay. Een van de bekendste is natuurlijk André Previn. Die we niet echt, althans ik, niet ken als componist, maar meer, veel meer als dirigent. Want die man die heeft uh, nou in Amerika heel veel diverse orkesten heeft hij uh, ja. uh, uh, gedirigeerd, maar ook uh, in Berlijn. heeft ook veel muziek, uh, Ja, ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja precies, ja, My Fair ja, Lady. Ja, precies, ja. die naam is inderdaad met veel ja. muziek uh, in mijn hand. Daar heeft hij ook Oscar's voor uh, gekregen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Oké, okay, dat soort muziek. Uh, ja. Ja, dat is een stuk moderner, maar het is nog altijd muziek die lekker in het gehoor ligt. Ja. Geen moeilijke stukken morgen. Hè. Morgen voor elk wat wils en Juist. een beetje aangepast op, op de temperatuur en de vrolijkheid van buiten. Ja, ja, ja. ja dat wisten we dan niet van tevoren. Nou ja, ja, maar goed, dat, goed ze dat is dan toeval. Maar het is gewoon toeval en daar maken ik ja. er gebruik van. Natuurlijk. Ja, ja, nou, je hier toch hebben. <laughs> Ja, maar wat eerst vragen, van wanneer tot wanneer loopt jullie jaar, organisatiejaar? In, 1 januari tot 31 december, In, ja, okay. ja, ja, ja. Dus we hebben nog een klein half jaar te gaan. Na, ja, na, ja, ja, ja. ja nee, een, hierna nog, uh, nog vier concerten, Ja, en ja. wat staat ons te wachten zo? Nou, in september hebben we zoals gebruikelijk de laureaten van het Prinses Christina concours. Oh yes? Met ja. die organisatie hebben wij een heel goed contact. En ja, je krijgt niet de hoofdprijswinnaars, want die krijgen een optreden in het Concertgebouw ja. of in de Tour in Rotterdam. Kijk, daar kunnen wij niet aankomen. Nee. Zeker financieel dan niet. Maar uh, we krijgen dan toch de mensen die daar goede prestaties hebben geleverd. En ook mensen die je dan later toch weer terug hoort, omdat ze het in de muziek gemaakt Ver hebben. Gemaakt ja. Maar goed, je hebt het over kostbare uh, uh, aankopen of in ieder geval uh, prijzen maar uh, op zich is het concert natuurlijk het, het is peanuts, hè. je moet 5 euro betalen ja. voor het concert. en helaas zijn we daartoe gedwongen, ja. maar we hebben het beperkt tegen te, is, te houden. Tot is natuurlijk tot vijf, nee, voor, voor niet. de kwaliteit die je krijgt is 5 euro voor een middag uh, ja, van dit ja. soort amusement is natuurlijk gewoon uh, Ja, dat is inderdaad peanuts We willen de drempel ook zo laag mogelijk ja. houden maar Als wij een, bijvoorbeeld een orkest uit Haarlem hier hebben en die brengen supporters mee ja. en uh, die mensen komen natuurlijk nog wel eens ergens en dan moeten ze vijf euro betalen 5 euro hoe kunnen jullie het daarvoor doen ja. Nou, twee jaar geleden was het nog gratis. Nou, daar staan ze met ja, ogen op, uh, op steeltjes. Dat begrijp ja. ja, zo. Uh, staat ons nog een verrassing te wachten? A la Maastricht de Star? Of... Nee, dit jaar niet. Maar we hebben wel een grote productie. Zoals ja. elk jaar. Ja, ja. En dat is toch ook voor Zandvoort wel weer leuk. Uh, de Carmina Burana, die gaan we weer hey, uitvoeren. Weer. Die oh. heeft een naam hier. Ja, die in de tijd, ja, precies. Die in de tijd dus op de boulevard in een hele oh, grote. Daar praten mensen nog steeds uh. over. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat... hoe rampzalig het was. Maar hoe mooi het ja, nee, ook was. Mooi, ja. mooi. Maar Weet het weer al die andere dingen vergeet je. Ja, Als het mooi is, dan is dat precies. een bijzijn Ja, het is ook een prachtig stuk. Ja, prachtig. Hè? En uh, daar gaan we dus uh, gaan we gaan we weer gaan. brengen. Ja, en dat is dan een stuk wat voor de pauze komt. En dat doen we dan nou weer in de... De katholieke kerk, hè? Ja. Schrood, morgen, zijn, morgen zijn we in de vormde kerk. Ja. Ja. Trouwens, die gaat om half drie open en om op drie uur gaan we beginnen, zoals gebruikelijk. De protestantse kerk, hè, tegenwoordig. Oh, de protestantse, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. neem mij niet kwalijk. Ja. Maar uh, uh, die, die grote productie, die is op 21 oktober, ja. op een zondagmiddag. En uh, dan hebben we na de pauze ook een prachtige een stuk, dat is de Missa Creole, ja. Oh, prachtig. Die, ja, schitterend. En die is ook met percussie. Zoals je hem ook hoort, de bekendste uitvoering is natuurlijk met José Carreras. Ja, en die is ook helemaal met percussie. En dat gebeurt hier in de kerk ook. Okay. Dus met bongo's nou, en fluiten. Ook fluiten erbij wel. Of van die, van die, van die houten uh, Zuid-Amerikaanse fluiten, zeg maar. Maar was een, dat wordt heel bijzonder. Ja, ja. Uh, ja. Iedereen hint er al naar, de katholieke kerk, omdat je daar meer mensen kwijt ja. kunt. Ja, daar kunnen we meer mensen kwijt, ja. Klopt. Dat is de, de enige reden eigenlijk. Want we zijn heel tevreden over de... Ja, de... de, de... Maar allebei beide kerken zijn trouwens prachtige ja, ja, prima, locaties prima, prima, voor prima. Uh, concerten. Maar uh, daar kunnen dus inderdaad wat meer mensen in. En dan kunnen we nog stoelen bij zetten. Je kan in die kerk hier geen stoelen bij zetten, nee. daar is de ruimte niet voor. Vol is vol. Nee. De kerkbanken nemen natuurlijk, ja, naar verhouding, veel ruimte. Die dus ja. zijn... Uh, grote dingen ja maar je zit lekker ruim dat is de... ja dat wel ja je hoeft niet Zo je knieën op te trekken hoor Nee, nee, nee, nee. nee dat is waar nee, een beetje hard maar wel ruim ja oké okay. ja. maar om het even traal over het programma ja, ja, ja, af te ja, ja, ja. maken in ja. oktober uh, is dan een datum verzet even voor degenen die een jaarprogramma van ons hebben Daar staat op uh, 21 oktober uh, regina albrink de pianiste die is vervroegd ja. Naar de 14e oktober. In verband juist met die grote productie. waar we het net Die kon ja. alleen maar op 21 oktober. Maar nou, dat is een heel gezelschap. En die hebben een vaste planning. En daar konden we niet onderuit. Maar Regina Albrink was bereid om uh, een week vroeger te komen. En dat is natuurlijk ook in Nederland een, uh, een, een naam hoor. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je dat dagelijks op Classic FM hoort. Hè? Zoals Wibi Suriadi. Maar zij heeft dus elk jaar in het concertgebouw op tweede kerstdag een kleine zaal, vol. Ja. Ja. In er eentje. En dat doet ze al jaren. En elke keer zit dat weer vol. Dus dat is wel een prestatie. We zijn ook blij. we is al een keer eerder geweest hier, een paar jaar geleden. Maar we zijn blij dat we er weer hebben kunnen Als contracteren. Als mensen terugkomen, dan blijkt ook dat die akoestiek en dat de sfeer dus zo goed is, dat ze ook terug willen komen. Ja, nee. We hebben, dat daar, zijn we, dus. daar zijn we ook heel blij mee. Ja. ja, precies. En dan hebben we in november weer het uh, symfonieorkest Haarlem. Dat oh, is een ja. jaarlijkse ja. traditie, hè? Ja. Ja. Die komen hier weer spelen. En dan uh, in december hebben we het uh, kerstconcert. Ja. Met ja. het, uh, even de naam diepe uit Alphen aan de Rijn. Die hebben ook een paar jaar geleden ons kerstconcert verzorgd. Die hebben ja. Ja. toen ook een hele hoge prijs. Ik meen de tweede gewonnen in het Koren Festival op de televisie. En dat is echt klasse. En die komen weer de kerstdiner doen dus dit keer nou is niet het man en koer maar <laughs> Misschien volgend jaar weer We zijn wel weer druk bezig trouwens Met het programma volgend jaar, dat moet natuurlijk wel ja. Enig Om te ja, dat, nou, dat... Vorig jaar was het ja, trouwens ja. maai he, met, uh, met het mannenkoor, was dat vorig jaar? Of was het... Ja, ja Ja, ja In december gaan we je nog wel even uitmelken Over het nieuwe programma Ja, ja. ja. ja nee, maar dat, dat is dan bekend dat bedoelt, dat, ja, ja, dan, dan uh, hebben jullie ja. ja. afspraken Ja, met een maand of twee Staat dat wel in de stijgers ja, allemaal vast. Ja, beslist ja. Ja, oh we weten voorlopig even wat ons te wachten staat. Eh, morgen en eh, voor de wat langere termijn. Is er nog iets wat jij nog kwijt wil? Nou, op dit moment niet eigenlijk. Nee, nee. Ik, ik wil wel even zeggen dat wij dus eh, wel te maken hebben. Oh, dit jaar weer opnieuw met een reductie in de subsidie van de gemeente. Ja. Waar volgend jaar nog eens een keer 5000 euro vanaf gaat. Wow. Ja. Maar dat we dus toch zodanig de zaken op poten hebben dat we hopen dat we die 5, 5 euro gewoon kunnen handhaven, dat het niet ja, duurder hoeft ja, te worden. Ja, het kost wat moeite, maar uh, we zijn ook lekker. nog met sponsoring bezig. Ja, daar kom je ook zo langzamerhand niet meer onderuit. Want uh, ja. van de overheid mo hoog je het helaas niet meer te verwachten. Dus, uh, op langere termijn zeker niet. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, uh, ja, geweldig dat jullie Dus wij gaan lekker zo, Lekker door. Over, over water kunnen houden. Ja, nou, geweldig. Wij doen ons best. Nou, en graag. Dank <laughs> Johan. Oké, okay, graag voor je gedaan, komst, hoor. Oké, en, voor je uitleg. Okay. en uh, we gaan een muziekje uh, luisteren. Cool and the Gang, Celebration.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 Oh. Ja. We zijn er weer. Ja. We zijn er weer met de celebration. Game. We zaten zo te zwingen hier. Nou, dat, ja, ja, ja. We vergaten helemaal dat de muziek afgelopen ja, dus was. Valt er iets te vieren? Natuurlijk valt er wat te vieren. Er is altijd wat te vieren. Maar nu is er wat speciaals ja, ja, ja. te vieren. Want ja, ja. wij vieren dat het Zandvoorts uh, mannenkoor bestaat gewoon 30 jaar. Ja. En dat gaan we vieren. Ja. En uh, bij ons zit uh, Ipe Iepen Brune. Brune. En uh, Joke Hilbers zit er ook bij. En Joke... Um, Vertel even, waarom zit jij erbij? Omdat ik uh, de speaker ben van het concert zondag de uh, 26e dan uh, ben ik gevraagd door het bestuur of ik uh, het concert aan elkaar wil praten. Nou, dat vind ik heel dat erg zei. leuk om te doen. Dus vandaar. En iepe. Ja, ik zit hier eigenlijk. Uh, ik, ik zou aan de zijlijn gaan zitten. Uh, want Nanny zou hier op mijn plaats zitten. En die is in de weg. Dus zodra hij binnenkomt, dan je. Schuif je gelijk even. Dan ga ik er even af en ga Oké, okay, prima. Ja, die zitten in de files naar het strand die in de toe. Ach, oh, <laughs> Jij niet. Te... <laughs> Door die hitte bevangen. <laughs> maar ja. 60 jaar mannenkoor, Nee, 30 jaar. Uh, sorry, 30 jaar oh, Ik doe er gelijk Met 60ers, ja, dat, 60 dat zijn wel een aantal. <laughs> maar er zijn ook heel veel jonge leden, hè? Missen, wel. Ik Doen heb die foto af. gezien, die prachtige foto met die 30 die jullie op het strand gemaakt hebben. In jullie nieuwe. Klopt. klopt. Outfit. In de nieuwe outfit. Ja, ja, ja. Die ja, lang, laatste die verstopte, ja. geheimgehouden ja, outfit. outfit. Ja, ja, ja. Prachtig. Ja, ja, ja. Maar uh, vertel even over die jonge leden. Want, uh, nou, die, die, die, die, die zitten er alweer een paar jaar bij. En uh, dat gaat prima. En uh, ze vinden het ook prachtig. Ja. En dat is juist zo leuk. Want, uh, de jongste ja, ik, is hoe oud? Nou, ik denk een jaar of uh, 29. Ja, 29. Joshua ja. is 29. Ja, ja. En de oudste? De 85, schrijf ik Ja, Jan Vleeshouwer is, is, is de oudste, het oudste koorlid. En uh, Nanning komt binnen. Ja, die ik ga. En, uh, ik, ik dus ga na, die gaat nu naar de zijkant, die ga, de gaat koffie drinken. <laughs> Nanning, sorry, nu komt de Goedemorgen, bij. Nanning. Kom binnen, ja. kom zitten. Hallo, kom binnen. Ja, Welkom. Penningmeester. Het uh, was druk, zeker hè? Hij zat in de vierlodge. Ik het Dat wil je niet weten. Oké. Lanning Nanning is dus. Nou Nanning, vertel jij nog even waarom je hier bent. Nou, ik ben bestuurslid van het Sanderlandmanor. Ik ben daar penningmeester in. Hoe lang al Nanning? Al een jaar of acht. En lid al en wat lid, langs? al twaalf jaar. Ja. Je zingt twaalf. Ik zing. Want je ook bent actief lid ook. Ja, zeker weten. Oh, okay. <laughs> ja. ja, ja. Dus uh, ja en uh, uit die de... Dat zie je natuurlijk ook met de organisatie van het uh, jubileumconcert. Uh, ja, we hebben net al gevraagd hoe oud de jongste lid is en hoe oud het oudste lid is. Nou, het gemiddelde leeftijd is in ieder geval 69 jaar. Nee, oh, ja, dat is gemiddeld. het zijn uh, krassenknarren, ja, krassenknarren. Ja, 69, krassen knarren allemaal. Ja. Ja, 69, absoluut. Ja. ja, met veel plezier. Hè, want Heel jullie hebben plezier. al jullie staan altijd echt veel te lachen en het veel is, als, Het is een vriendenkring. Ja. Een vriendenkoor en dat, uh, daar zeg je eigenlijk alles mee. Ja, ik zat vroeger in het gemeenschapshuis nu ja. in de blauwe trem. Ja. ja, klopt. Een ja. gezellige boel altijd. Wij maken er uh, lol van, ja. Ja, dat is altijd heel gezellig. Ja. Uh, jullie bestaan 30 jaar. Weet je iets van de geschiedenis van, van dat koor? Uh, nou ja, uh, het, ik heb het een en ander al beschreven voor het voorwoord van uh, onze burgemeester in het, uh, ons blad. Ja. Uh, maar... Uh, ja, we hebben een blad. Ja, we hebben de Luidkeels. Hè, een bekend blad in, in Zandvoort en omgeving, zeg maar. Ja. Voor alle donateurs. En daarin voor uh, leden en donateurs. En onze uh, sponsoren die uh, voor advertenties zorgen in ons blad. En daar hebben we dus het een en ander in, uh, in beschreven. Dat wij, uh, ja, zeg maar, 26 augustus, uh, 30 jaar geleden... Uh, is het koor opgericht. Ja. En zijn ze direct begonnen met uh, zeg maar op... Uh... Ja. Optrainers ja. in, in uh, bij allerlei gelegenheden. Jij, jij zit nog even te hijgen van het fietsen. hoor. Ja, <lacht> ja, ik weet ook fietsen. niet hoe snel ik hier <lacht> toe kon uh, <lacht> komen. Kom. Okay. Uh, maar ik ben dan mooi binnen door. Dan. Switchen we even naar uh, Jook toe. Okay. Kan je Joke even op, op adem komen? Ik kan je even bij komen. Uh, Jook, jij, jij zat net te knikken ja. bij de geschiedenis. Uh, ga jij daar ja. wat over vertellen? Ja, een klein beetje. Als je morgen beetje. de boel aan elkaar ja, praat. Ik, hebben, we hebben geprobeerd om in ieder geval, dat hebben de mannen hebben dat al gedaan, die hebben met elkaar alle koorleden hebben ze een keuze gemaakt uit het complete repertoire van 30 jaar mannenkoor ja. leuk is ook om te vertellen dat alle koorleden daar ook een hele grote stem in hebben gehad dus de samenstelling van het concert bestaat echt uit 30 jaar mannenkoor repertoire en daar zit een lichte opbouw in, uh, van lang geleden naar hedendaags. En natuurlijk vertel je daar wat bij over van, Gogh, wanneer is dat voor het eerst gezongen. En uh, bij welke optreden kwam dat aan bod, of welk leuk verhaal hoort daarbij. Dus het is een combinatie van... Iets vertellen over de muziek, iets vertellen over de inhoud van een, van een nummer wat gezongen ja. wordt. Maar natuurlijk ook over waar het aan gekoppeld is of welke gebeurtenissen daarbij hoorden. Dat uh, gaan we proberen. In ieder geval ga ik proberen om dat zo uh, gezellig mogelijk te Als je dat zo overziet, zie je dan een, een verandering, een verschuivering in het repertoire zo over de jaren? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel ja. zeker. Ja. Uh, voorheen was het toch wat serieuzer. Uh, ook heel veel religieus uh, liederen die er gezongen werden. ja. En door eh, onze nieuwe dirigent eh, Wim de Vries is er een ander repertoire eh, ingevoerd eh, in het kader van musicals. Dus wat lichtere, wat lichtere genre. Ja heel, heel, ja, heel in is geweest een tijdje de Zeemansliederen. Ja, daar, daar hebben we ook een deel genomen ja, aan de, de ja. uh, Chanticore op ja. core de... optredens Maar dat is niet het uh, hoofddoel van ons uh, koor. Nee, nee. Het de, koor is toch wel het, het wat serieuzere repertoire. Het, het wat klassiekere ja. repertoire. Maar ja, het zit er. zit er ook in hoor. Ja. Nou, het is een ja. hele mooie mix eigenlijk, hè? van en religieus en uh, het klassieke lied, maar ook hedendaags En er worden nu toch ook een aantal nummers gezongen die eigenlijk ook uh, nou ja, de top 10 uh, gehaald hebben van uh, sommige hitparades. Uh, songs dus, ja. bijvoorbeeld. Die zich nogal, neemt, nee, nee, nee, nogal is lenen daarvoor. in Kiel Divo hebben we hebben een, een ja. leuk nummer en ze hebben we nog een aantal nummers die dus uh, relateren naar een uh, wat moderner wat jaren. Moderne merk je dat dat met de jongere leden van het koor, dat, dat die zeg maar vragen naar wat andere dingen dan de ouderen? Of is dat nou, niet zozeer uh, gerelateerd? De muziekommissie die, die dus met, met de dirigent het repertoire bepalen, die, uh, die uh, zijn dus de, de hoofdmoed die... Uh, die dat... de beslissingen hebben van ja, het hangt dus ook van de leeftijd af van, dat, de, van de mensen in de muziekcommissie oké okay. ja. Ja. en ook waar een koor natuurlijk het beste uh, zicht mee kan presenteren hè? Ja. het koor komt ook heel erg goed tot zijn recht ook bij de klassieke nummers dus het is uh, mooi ook om die in het repertoire te houden ja. en dat je een leuke afwisseling maakt van nummers van Billy Joel uh, ja. en Mozart en dat je dat beide op zo'n concert laat zien dat maakt ook een concert leuk om te horen ja. omdat het juist zo gevarieerd is natuurlijk ja, ja, dat maakt het leuker. Ja, en het, het is daarom ook aantrekkelijk voor ook wat jongere, uh, publiek om daar eens naar, naar te komen luisteren... en mogelijk hun interesse voor het uh, aansluiten aan een koor uh, te bevorderen. Ja. Want dat, uh, dat, daar zitten we natuurlijk wel mee. Er is toch een natuurlijk verloop. En we hopen toch door onze optredens ook uh, mensen te interesseren... om bij zo'n koor aan te sluiten en... Uh, Mee te gaan staan Zoeken jullie bepaalde stemmen? Of zeg je van nou, alle vier de mannensoorten alle... stemmen. De stemsoorten eh, hebben we behoefte aan. Dus, eh, tenoren zijn altijd lastig. Tenoren is heel lastig, ja. ja, ja, ja. ja. Dat is vrij hoog. Dat, eh, Die zijn er dat niet zoveel ik. Nou, ik zie bij alle koren nou, er is dat acht, het probleem. Achter acht dus, de de dus, nou, ja. Eerste tenoren zijn er nog acht bij ons, dus ja. dat, dat, dat, dat valt echt wel mee. Ja. ja. En dat, dat concert, uh, uh, vertel even waar uh, dat is. Uh, dat is in de Sint-Agata-kerk uh, in Zandvoort. De grote katholieke kerk. De ja. kerk. Uh, we gaan om uh, twee uur open. Om half drie begint het concert. De toegang, ja, daar moeten we helaas een toegangprijs uh, aan verbinden, is 10 euro. En dat, uh, daar krijgen ze dus uh, zeg maar, ruim twee uur muziek van, uh, van te horen. Dus het is uh, en de moeite waard. Oké, okay, en er is ook een kopje koffie? Open. Een kopje koffie, koffie, koffie is er uh, ja. in, de, in de, de ruimte van de kerk. In de ontvangstruimte, zeg maar. Daar wordt, uh, en er, ik weet niet, niet zeker, maar er wordt waarschijnlijk ook nog een, een wijntje geserveerd. Dus, uh, ja, ja. Uh, jullie gaan... Uh, in nieuwe kledij, begrijp ik? Uh, dat is het geheim. Oh, dat het is het geheim. Daar praten we ja, niet over. Een beetje over. geheim, nou, want ik heb bij de foto. We, we zeggen oh, en die niet foto, wat. Foto die ligt ja, al een tipje ja, van ja, die ligt al een klein in, beetje. Een, niet in deze kleding. We, we, we komen nog nee, klassiek we nog uh, op. Nou, ik herinner me dan. van oh, een paar jaar geleden in de raad uh, dat de raad niet bereid was uh, jullie subsidie te geven voor. Uh, uh, dat klopt. Ondanks. Dat klopt. Dus uh, we hebben uh, uit de afgelopen jaren de optredens hebben we datgene wat we daarmee ontvingen. In ieder geval. Al een gedeelte daarvan, ja. buiten de, beta bepaling, de betaling aan de dirigenten en de pianisten, hebben we dat apart gezet. En er zijn een aantal uh, dorpsgenoten uh, die ons uh, gesponsord hebben. Kijk, het wan is heel goed uh, toch in het uh, uh, voeren van hun PR. Hè? En ze zijn slim ook in het uh, werven van fondsen. Ze hebben daar goede babbels voor. Ja. Ze hebben daar ook goede mensen voor. Ja. En ze hebben het toch weer voor elkaar gekregen om een heel mooi bedragje bij elkaar te sparen. Voor echt een hele leuke nieuwe outfit. Ja, nou dat, dat wilde ik ook weten. Niet precies wat, maar jullie hebben de outfit nu voor elkaar. En ja. je gaat daarin optreden. Uh, dat nou, is ook daar, een mijlpaal. Dat doen, we, oh, dat, dat. Doen we, dat doen we dus niet direct. We gaan er is een verrassing, zien. dus duidelijk. En de verrassing is na de pauze. Nou, dat is alweer een extra reden om te gaan. Zo Juist. is het. Ja, <laughs> zo is het. Ja, dat is ook zo. Uh, hoe geven jullie uh, nog een beetje PR-uiting nou, aan? Nou, uh, behalve door, door, door, door, dit, door dit babbeltje. Uh, we hebben in heel Zandvoort hebben we overal posters uithangen. En dat is in deze vorm. Ah oh, ja. De koorleden vormen het getal 30. Een getal 30, ja. En dat kunnen we nog wel even ophangen bij... Uh... Bij Floris. <laughs> maar, en bij, en bij, we de doen uh, bij de studio. ook de, de papieren media, dus de kranten, uh, ja. stellen we daarvan op de hoogte. Ja. En uh, ja, uh, wij, uh, de leden hebben we allemaal op zich genomen om hm. vier kaarten voor de toegang te ver, uh, verstrekken. Ja. Of aan hun gezinnen of uh, hun, hun familie. En dat is ook, uh, ook PR, dat is ook een vorm van PR. Ja, ik kom Zeker. ook hoor. Dat weet ik. Leuk, gezellig, moet je doen. En, en, en de kaartverkoop. Zeker meemaken. De kaartverkoop is, er zijn voorverkoopadressen bij Hans Rubbeling de Sebon, de notenbar in de ja. kerkstraat. En bij Kaarshuis Tromp okay. aan de Grote Krocht. Ja, Peter en, en is zelf... hartstochtelijk. Zender. Ja, zeker weten. En in de, in de kerk wordt uiteraard dan de laatste kraten verkocht, althans dat ook bedoeld. Op de dag van de uitvoering ook, is ja, dat alleen. Als ja. er dan nog kaarten over zijn. hè, Want het zou ja, zomaar ja. uitverkocht kunnen het zijn. Het zou zomaar uitverkocht kunnen gaat heel hard, ja. Nou ja, het Zandvoorts is heel... Nou, alle koren eigenlijk, ja. maar het Zandvoorts ja. ja, Hij is wel is, heel, is heel speciaal. En ja. Ja, speciaal. Ja, een speciaal. Het kindkoor in Zandvoort. Hè? Nou, wat, is, ja. wat misschien ook nog waardig is... is dat we na afloop van het uh, concert in het LDC... dus in de, in de, aan de overkant noemen wij dat een receptie houden. Ja. Van, uh, ik dacht van vijf, nee van half zes tot zeven uur. In de bar van af. Uh, de, de jubileum, ja, ja de jubileumreceptie zeg maar. Ja. En na zevenen dan uh, hebben we wat intiemer met uh, de leden en de familie en de donateurs. een na zit. Wie kan er naar de receptie komen? Uh, iedereen het leuk iedereen, iedereen. Ja. Al, Alle standwoorders die ons een goed hart toe uh, hebben En zijn die nou naar het concert openen. zijn geweest. Dat, is, ook, dat ja. is natuurlijk een ja. leuke combinatie. Nee, dat het dat is leuk te combineren, receptie, want je ja. loopt vanuit de Absoluut. kerk en het loopt, ja. loopt de garage, de ingang Precies. van de parkeergarage. Ja. En je zit en je aan een drankje. ja helemaal En elke boek krijgt van ons een drankje. Dat is perfect. Of kun je dat nog parkeren voor uh, de beneden in de, in, de, ja, in de garage? In de garage is te parkeren. Ja, nou, uh, prachtig. Ja. Wij uh, weten volgens mij uh, alles wat we weten. Wil of joker, je nog wat kwijt? Of wil uh, Jokert nog wat uh, kwijt? Wil je nog wat vertellen? Wat nee, niet, want nou, het is een doen. joker. Nou, wat ik kwijt zou willen is dat ik het iedereen heel erg aanraad om te komen. En niet alleen om te komen luisteren, maar misschien ook om te komen luisteren voor de mannen. Heb ik zien om daar nou eens leuk mee bij aan te sluiten? Het yes. is een ontzettende leuke club, mannen. Met een hele gezellige sfeer om zich heen. Leuke uitstapjes, ook voor de aanhang. Altijd leuk om erbij te zijn. En als dus, donateur, hè, want, En als donateur. Ja, als donateur. Maak je ook al die leuke ja, dingen mee. Word je ook ja, word de, je niet de, al uit de Niederlandse die we gaan doen ja. naar, naar Lille. Ja, dat, zijn, dat, zijn, de, oh, dat de, zijn, de, zijn de leuke dingen. dingen ja. Dat ja. zijn de kent in ja, de pap. Ja, ja, ja. ja, mag je zeggen. Wat kost een lidmaatschap? Uh, elke maand 14 euro. Als je, als je euro. wil gaan zingen? Ja, 14 euro. Okay. En, en donateurschap? Uh, 45 euro per jaar. Per ja. jaar. Ja. En wat krijg je daarvoor? Dan krijg je in ieder geval onze uitnodigingen om deel te nemen aan alle activiteiten. Onze luidkeels die wij daarvoor ja. uitgeven. Prachtige blad, met leuke ja. verhalen. Ja. En kan ik daarna een, een uitvoering die jullie geven? Dan kun je uiteraard. Kun je de, ja, ja. Ook een betaalde uitvoering? Uh, dus niet altijd, niet nee. altijd. Maar er zijn, we gemaakt. onze deelname aan andere, uh, zeg maar, uh, optredens ja. is, is vaak ook gratis. Dus Oké, okay. uh, goed. Nou, nou, het is reine. geen geld. Ja. En Dank en dankjewel, Manning. Uh, dankjewel. Joke, dankjewel jullie ook. dat Klaar jullie er gedaan. waren. En uh, tot ziens. En uh, bedankt okay. voor het geduld. En, je en gedaan. een geweldig concert. Uh, ja, helemaal een goed. Concert. We zien elkaar daar. Uh, Oké, okay. het okay. zeker weten. Okay. Okay. We gaan uh, het ja, einde naderen van het, de uh, Precies. We, gaan we nog wat vertellen over uh, de agenda? Dag dag. Ja, ja, ja dat doen we. Ja, ja, uh, ja. uh, uh, zal ik starten? Ja. Dat uh, is uh, ja. vandaag ja. eigenlijk vanmiddag vanaf drie tot zes uur de Adinda Band bij Strandpaviljoen 10. Als je... Muziek wil luisteren, in de zon wil zitten. En nog even voor de duidelijkheid, 19 augustus, Classic Concert 2, Canto di Rame, Protestantse Kerk om 3 uur. Ja, dan is er morgen ook op het Raadhuisplein de Kunstmarkt en die duurt van 10 tot 4 uur. Ja. En volgende week donderdag, dan de 23 e dan is er een IVN-wandeling over vruchten, zaden en nabloei. En dat is bij Groenendaal, de tijdstip van half zeven tot acht uur. En dat kun je nakijken op www.ivn.nl, Zuid-Kennemerland. Oké, okay, nou dan zijn we er doorheen. Dan ja. uh, gaan wij uh, bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid, uh, de koffie en de thee. Uh, we danken ja. Daan nogmaals voor de techniek. We bedanken Tom Hendricks voor de lekkere koffie en de thee die we hebben gehad. Uh, Yvonne, uh, pardon, Yvonne Roosendaal en Martin Brouwer bedanken we voor de redactie. En de presentatie dank ik ook. Don, dankjewel. En Irene, jij ook. Graag gedaan. Wensen alle luisteraars een, een heel verder, fijn zondag weekend. weekend. En uh, we gaan uh, nog een muziekje luisteren. En dat is Alan Parsons Turn of a Friendly Card. On the turn of a friendly car The of oh, the game never ends When your whole world demands